Bij het Centraal Station in Den Haag komt een 93 meter hoog gebouw te staan van architect Rem Koolhaas. Het bestaat uit drie torens met daarin woningen, winkels en kantoren. Het Haagse gemeentebestuur heeft het ontwerp gisteravond goedgekeurd. De bouw begint nog voor de zomer en moet over vijf jaar klaar zijn. Het weer, het vriest nu een graad of twee, later vandaag af en toe zon, maar plaatselijk ook kans op lichte sneeuw. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Morgen weinig verandering.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. CFM in 2010 al twintig jaar live. CFM met, met nu. nu Toebak leeft. Goedemorgen, Goedemorgen, Toebak leeft op de radio hier. Welkom, vanuit Zandvoort zitten we weer tegen je aan te ouhoeren. Het is vannacht van start gegaan. De Olympische Spelen, de Winterspelen... En onze eigen kroonprins is er naartoe gegaan, natuurlijk. Hij heeft vrij gevraagd. Ja. ja, schande hè? Ja. Hij heeft, heeft vier kinderen meegenomen. Vijf, hoeveel heeft hij er? Zes? Ik weet niet meer, ik ben het tel kwijt. Drie. Drie, al waren het er drie. Allemaal aardjes. Ik weet al, oh, ja, vier was van het getal wat. Uh, dat zijn een aantal dagen dat het kind gaat uh, missen op school. En dat heeft hij van de zomer heeft hij al met die. Die, die, uh, die ambtenaar heeft het geregeld. Dus in Karninkruik hoeft wij niet druk om te maken. Ik weet, we zijn met z'n allen jaloers. Wij willen ook daar wel zijn. Want Vancouver ja. wordt Svencouver, zoals Willem-Alexander dat mooi zegt. Ik ben vandaag gaat hij die vijf kilometer al rijden. Ja, dat gaat, vandaag, dus vandaag kunnen we al uh, feest vieren. Ja, om negen uur vanavond of zo. Rechtstreeks of zo. Oh, dat dat ik weet ik hoort. niet. Zoveel gaat bijna niet. Ga je kijken? Niet. Ik heb niets met sport en ook de, ja, ja, de Olympische Spelen kan me niet boeien. Ik weet niet. Maar heb je nu geen plaatsvervangende trots als hij een plak wint? Ja, ik, ja, nee, sorry. Ik heb het helemaal niet met sport. Ik kan het niet aanhoren, ook het over sport. Nee, ik hou ook, daar hou ik ook niet van. Nee. Maar waar ik wel trots op ben dan, dat een Nederlander dan wel een plak neemt. Dat, dat vind ik wel leuk. Ja, het is wel zo. Als ik die jongen dan een gezicht dan weer zie, dan vind ik het leuk. Maar als ze dan hun mond opentrekken en dan... Er komt nooit wat zinnigs uit. Het is altijd zo'n gewauwel. <laughs> ja. ik, ik, ik kan er niks anders over zeggen. Ik vind het stoel voor je, Sven, als je gewen echt geweldig. Want je hebt er heel hard aan gewerkt. Al die andere sporten hard aan gewerkt. Maar niet over praten. Het is krom. Het zat als Voetballers ook gaan praten over... Ja, ja, ik voetbal dit niet doen. Gewoon niet De doen. De bal is rond en zo. Ballen, ja. Ja. En ook al die, die grijze mannen... die dan in zo'n zo voetbalprogramma zitten te ouwe hoeren. Echt, heb je niks beter ze doen, man. Hebben er zijn nog wij... genoeg bejaarden die gewassen moeten worden. Hou eens op. Maar heb je laatst ook die man gehoord in Italië... dat ze, ze hebben nu uh, dat ze bij de Italiaanse reporters... dan een cameraatje in, de, in het huisje hebben zitten waar zij zitten. En dat die gasten helemaal uit hun pannetje gaan als er gescoord wordt. Ja, natuurlijk. Want er wordt nu weer een klein varkentje geslacht daar. En dan hoor je echt gewoon gillen. Het had wel een beetje een uh, du duister... na duister, een flinke uh, schaduwslag. In gisteren de opening, wat een rodelaar... Uh, Nodar Koomer. Sorry voor de uitspraak. Ik ben dyslectisch. Kan ik me ja. altijd achter verschuilen. Ja. Die is gisteren om het leven gekomen tijdens een oefening. 21-jarige sporter vloog uit de Bocht. Met 140 kilometer per uur, hij kwam met zijn lichaam tegen een ijzeren paal aan en overleefde de, het, het ongeluk niet, zeg maar. Het is wel heel triest dit. Ja. Dus uh, gisteren, uit uh, respect, je hoorde dit opnieuw zo, ging iedereen uh, staan toen de ploeg uit dat land, was het, uh, Ge Georgië, kwam, op, kwam uh, aanlopen. Toen gingen ze allemaal staan. Dus, ja, ja. Het is een triest begin. Maar, het ja, enige het... mooie eraan is wel dat die man is overleden, dood gegaan. En dat wil de hele wereld het weten. Normaal heb je van, nou, je mag blij ja. zijn als je het journaal haalt. Ja. Maar deze heeft gewoon de journaals van de hele wereld nee, gehaald. Ja, oké. Okay. Dus jij hebt toch wel een beetje faam, maar ja, gewoon ja. 21. Ja, het en is uh, erg jong, ja. Het is wel erg jong. Ja. Nou, uh, Toepak leeft straks nog veel meer. Trok, laat ik even een toepassend plaatje draaien. Ja, ik moet dus al wel een beetje lachen. Maak van die leuke grapjes altijd. Oh, oh, oh. <laughs> Arne Soldaat namelijk. Ja, laten we straks nog even hebben over die oorlog. Altijd leuk om er even na te praten natuurlijk. En dat David's Report, hè, ik ben er ook een beetje ontevreden over. <laughs> And the keeps coming back. And the to Now you don't need me like before Just close your eyes, baby, sign up the door Dit, hè? Ik vind ik zo stoer dit, het oh, klinkt zeker? zo goed dit. Echt zo seventies en gewoon zo hip ook dit. Arne soldaat, en uh, teenage view. Ik weet niet hoe de jeugd er aan kijkt, maar het is toch wel eens tijd dat we uh, zich wegtrekken uit het oorlogsgebied. Gewoon, ouders is dus weer een brief gekregen van de NAVO of ze langer willen blijven daar. En deze zegt, nou nee, we stoppen. En de ander wil zeggen, wel, wel, we moeten doorgaan. Het hele kabinet echt in diepe crisis. Maar ze hebben er gisteren weer een dikke streep onder gezet. We zijn het ja. weer met z'n allen eens. Ja. En dan hoor ik net weer opnieuw dat iemand weer toch een beetje ontvreden was over die rapport. Ja, inderdaad. Ik had, had toch hoop dat het een beetje een leuke brief ja, dat zou dat zijn. Dat was de enige die in de EU zat, hè? Die, uh, um, ja. die was van de VVD toen in Nederland. Dat dat is met best wit kun. haar. Want van, is... Maar de meeste mannen hebben wit haar als ze oud zijn. Ja, dan pas kunnen ze met je wijze woorden uitkramen. Oh, dan uit kan kramen. hij er niet op komen. Dat vind ik wel nou, irritant. Dit is echt, dat blijft ja. je achtervolgen als ja. je niks... Maar ja, het is natuurlijk een irritant. Het uh, uh, kabinet was destijds het niet eens met elkaar. En nu zijn ze het wel met elkaar eens. Maar gaan ze toch nog weer bakkeleien over iets van vroeger. En dan moeten ze met z'n allen weer tot één deur. En dan krijg je rapporten zoals van de Tweede Kamer zou in de toekomst beter ingelicht zou, uh, moeten worden. Hé? Nederlandse taal is dat? En dat, dat rapport is... Nou die, die brief op dat rapport... Davis Dat is heel bekrompen geschreven. Dat je denkt van, we kunnen er niks mee. Maar nee. we geloven het wel. Ja, we gaan door. Maar dit is geef, gewoon alles te maken met de verkiezingen op 3 maart. We dus zullen gewoon allemaal ja. scoren. Ja. En we en moeten het wel het blijven houd, zitten. En houd maar niet toppen, Modder gooien naar elkaar. Ja, en dan, maar, dan denk je van, hé, de modder is opgedroogd. Nee, dan gaan we weer een lekkere klont. Nee, nou, ik maar. weet niet of het modder gooien is. Want ze willen ook met z'n allen wel weer door. Dus ja. ze gaan ook weer... Dan gaan ze lekker lopen vogelen met zijn brief. Dan denk je, nou ja, er moet van alles inzitten. Maar ja, we, we laten het vooral in het verleden liggen. En we, we kijken naar de toekomst. Dus zeggen we dan gewoon mm -hmm. dat we voortaan beter worden ingelicht. Dan ja. hebben we het eigenlijk over de toekomst. Maar het gaat iets over van vroeg. Nou ja. Maakt het ook allemaal niet uit. Die toepak blijft op de Radio Wij. mengen ons soms ook in de politiek. Ja, We snappen een de helft b. niet te, van, te veel maar hoor. Niet, niet te, te veel, veel ja. Maar goed, ik zeg gewoon uh, op tijd stoppen, want uh, dit is klaar nu. Laat een ander land maar weer eens even het voortouw nemen. We winnen ook nooit met het Festival. Dat heeft ook allemaal met elkaar te maken ook, hè? Ja, ik ben ook heel benieuwd of Sineke gaat winnen. Hoe heet ze? Sineke. Sineke. Wat Sineke? Ik zie Sineke. Ja, maar, als het dan een eh, naam ligt, gaan we het al winnen. Ik Nou, ik het. weet je, ik vind het toch een beetje sneuvel onze eigen Pierre ik bedoel, hij, hij heeft eigenlijk zijn strepen wel verdiend. Ja? Ook al vindt het gros vindt er niks aan maar over de wereld. Als je kijkt hoeveel liedjes vertaald zijn van hem. Ja, dat is waar. En dan denk ik, wel, en dan denk ik ook van, hé, dit liedje is zo shalali shalala. En dan denk ik van, uh, de duivel op de dam, li shalala is die ook van hem. Maar volgens mij toch niet. Oh nee. Maar dat hebben ze misschien allemaal weer van Pierre gejat. Uh, en uh, ja, heb ook een zo kan je wel weer uh, leuk rechten lullen welkom ja. toe Waldo lala, en uh, oh dat uh, waren ook grote hits ja. Oh, ja wat was dat goed zeg en de uh, greatest lover uh. Uh, maar dat is shananana, Maar is dat dan van Pierre? Dat is de vraag. Ja, Shanna -na -na. Maar, uh, wie, maar... Heeft, wie, ja, wie heeft de rechten voor shananana? Dat wil ik wel. Ja, dat moeten we uitzoeken. Ik, ik denk dat ik de rechten gauw, heel gauw vastgelegd op mij. Ja, dat ben je altijd wel goed in. Ik denk altijd dat we ergens geld te verdienen. Maar dit gaat om de eer. Ah, de altijd. eer van Nederland. En Pierre Carter, hij kwam zo scherp en zo... Ja, verstandelijk over in het programma, weet je wel. In het Eurze Festival Nee, het was het Nederlandse Zongfestival op zoek naar de juiste... Hij ja. kwam echt... jeez wat een kwieke man. Hij wist gewoon wat hij wilde. Er waren twee laatste overgebleven kandidaten. En hij zei van... Nee, die moeten voorgaan. Dat was duidelijk. Gelukkig dat Jolante van Kasberg erbij was. Ja, zeker. Was het, echt, het, leek wel een, het leek wel een cliënt van me gewoon. Vandaar dat het ook aansluit. Ja, maar het is ook gewoon inderdaad... Hij, werd, hij wordt ook helemaal afgemaakt. Waar hij is nu gewoon... Uh... Echt undercover gegaan hè, gewoon nu. Het <laughs> nou, is dus, gewoon heel zielig eigenlijk. Hij heeft wel heel veel steun gekregen van heel veel artiesten. Die is toch gezegd van, nou ja, we zijn het azijnpissen. Uh, nou wel een beetje zat van iedereen. We gaan het nu steunen. En nu heeft zelf Marga Bult zich er sterk voor gemaakt. Die heeft gezegd van, uh, ophouden. We gaan gewoon met z'n allen zinike uh, steunen. En we moeten nou maar eens uh, met de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En ja, kom op. En nu zijn Hou ze op. allemaal weer blij. Ja, die dus zijn wel ja, we ja. weer helemaal blij. Albert West, uh, Saskia Zersje, uh, nou, Maggie McNeil. Allemaal zeggen ze van, we gaan het winnen. Het is een heel sterk liedje en een heel onschuldig meisje. Ja, dat is het. Haar onschuld. Daardoor winnen we waarschijnlijk. Ja, ja ik en vind het En eigenlijk moet je ook weer zo stellen, het liedje zelf is ook zo onschuldig. Ja. Dus Pierre Cartner ook. En ik denk dat het gewoon eigenlijk dat je er heel blij van zou moeten worden. Maar ik vind wel dat ze de tekst moeten vertalen voor alle landen onder het liedje. Dat ze ook denken, ja, het liedje gaat ook nergens over. Gewoon lekker, lekker onbeholpen en gewoon gezellig. Ja, volgens mij heeft het nog steeds allemaal met politiek te maken. In Nederland probeert ook altijd de wijste te zijn van de hele wereld overal mee te bemoeien. En andere landen die zijn gewoon... Ja, lekker met elkaar een beetje aan het keutelen. Ik, van, ik stem op jou, want ik vind jou aardig. Ja. Ik, vind, ik stem je ook op mij, want dan zijn we met z'n tweeën al hartstikke aardig tegen elkaar. En Nederland, die, die staat daar weer boven. En dan, oh, dan heb je dat wijsneuzige Nederland. Nou, daar gaan we niet op stemmen, hoor. Dat is een stom liedje, trouwens. Ja, en heb je het homohuwelijk? Nou, daar gaan we helemaal niet op stemmen. Krijg je dat, hè? Dat zit er ook bij, natuurlijk, hè? Ja. Dat, ja. Moet, dat moet je niet ja. vergeten. Het zit er allemaal bij. We denken dat het uh, daar uh, over iets anders gaat. Nou, Oké, okay. we wachten het af. Ik heb geen idee wanneer het de uh, Festival is. In is mei weken. in mei. Oh, Oké, okay. dat duurt allemaal nog uit. Green Day heeft een nieuwe single uit. Het heeft weer iets te maken met America. Want dat hebben ze volgens mij al eerder gedaan. Dus luister Change a lot, my dear. In too much space, we hide. In both ways, I apologize. Deze muziek. Prettige kerstdagen. En het is ook nog steeds wit buiten. Blijft ook maar doorgaan, die sneeuw. Hou eens ja. op. Nou, dat vind ik ook wel. Ja, ja Ik ben ook wat oude man. Die op straat af en toe toch onder, ondersteboven glijdt. zeg maar. En ik weiger om van die ijzertjes onder mijn schoenen te doen. Dat vind ik al zo gênant. Nee, maar je moet gewoon. Hoe heet het, een stoel meenemen. Een stoel. Deze vroeg het ook op het ja. ijs een stoel. Ja, gaat uitglijden. Ja. Dat is een idee. Gewoon ja. een stoel voor je uit. Uh... Ja, dat heb je net gekocht. Of zo'n rekje. Ja, ja. ja, precies. Die heb je net gekocht. Dus inderdaad. We kennen mij altijd altijd uh, Wilco's stoel. Wilco fiets daar werd ik ook wel eens genoemd. Maar dat iets met die puttense moordzaak, die was ook wilko fiets. Dus dat vind ik niet een leuke vergelijking. Nee, nee, nee, nee. Maar Wilco's stoel dat is wel te doen. Ja, dan ga ik met zijn stoel gewoon vooruit lopen. Kan niet je gauw vallen. Hmm. Wat een idee. Ik heb ook zo'n looprek ook nu wel eens gehad. Weet je, waar de kinderen in hangen dan? Oké. Okay. Ja. Ook van dat soort stoelen waar je in kan rondrijden. Nou, goed, genoeg over stoelen. Dit was trouwens morgens een Nederlands beentje. Hij is hoofdzakelijk iets eentje. En I apologize. Daarvoor de nieuwsging van de Green Day. En dat had iets met uh, Last of the American Girls. Ja, vorig jaar hadden ze ook iets te maken met American. Dat is ook een van de padden gemaakt. Dus die zijn echt voor Amerika, dat is wel duidelijk. Ja, maar die zijn zo patriotistisch als de best. Nou, pest. dat mag je zeggen. Ja, ik ik krijg me goed uit het woord, hè? Ja, ja? Dat, zou dat is niet even redden. spannend. Maar nee. uh, goed, uh, maar ja, uh, over patriotistisch gesproken, als nou. jij een beetje je eigen land en je eigen huis wil beschermen. Er is in Rusland een man veroordeeld omdat hij landmijnen gebruikte om zijn tuin te beschermen. Hij had uh, in het uiterste oosten wonen die in Rusland, had hij drie explosieven in zijn garage in elkaar geknutseld. En die heeft deze landmijnen rondom zijn tuin ingegraven. Ja. En in de rechtszaal bekende hij wel dat hij, uh, dat hij dat gedaan had om zijn huis gewoon tegen dieven te beschermen. En hij is veroordeeld tot 2,5 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Wegens illegale constructie en opslag van wapens. En De man werd aangehouden omdat er een half jaar geleden een voorbijganger gewond was geraakt. Dat een van de landbijnen. Waarschijnlijk spontaan afging. Dat staat er niet in. Hij was eerst dood, dus? Want hij ging voorbij, dus hij ging niet de tuin in. Bam! Daar gaan de violen weer. Blijven eens uit die tuin vandaan? Dat was gewoon een musje, weet je. En die zie je al die veertjes. Leuk hoor. Echt om de zoveel tijd lig je in tuin in een puin. Door je eigen landbijn. Ja, maar je bent wel lekker bezig. Misschien was hij werkloos. Dat hij denkt, ik ga een beetje knutselen, weet je. Ja, ik kan me nog herinneren. In de jaren zeventig was een hele bekende Nederlandse. Die ook zo'n tv-show. Echt zo'n hele grote tv-show presenteerde. Die was ook zat ook van die katten in zijn tuin. Die heeft toen van het schrikdraad om zijn tuin heen gespannen. Tette Braak of zo. Nee, ja zo. Wel in die is Zo'n type was het. Was het ik zie hem zo die... voor me. Maar ik kan, ik kan me zijn naam niet... Uh, niet uh. nou, Geef eens een beschrijving. Hoe zag hij eruit? Ik ja. zie hem voor je. Ja, ik zie hem voor hem. Nou ja, Barend ah. nog wat, barend, ja iets met Barend Ja, oké okay. Maar goed, in ieder geval die had uh, Frits Barend? Ja, Frits Barend, nee, maar die was niet in de jaren zeventig actief nee. In de, nee, dat was in de jaren negentig Maar in ieder geval die, uh, dat was ook uh, Talk of the Town Dat was echt, dat kon, het was not dan. Tegenwoordig gebeurt er vaak wel meer Maar toen, in de jaren zeventig, was het echt uh, jeetje En die katten, die, ja, die overleefden, dat vraag ik niet Ja, maar is dat niet die barend die zo'n spelshow had? Ja, ja ja. ja die heette wel Barens. Volgens mij ja, was het Barens. Volgens mij wel Barens. Ja. En die, die woont met die ene dame die al die musicals vertaalt. Die blonde. Die ook die liedjes schreef over die makelaar uit uh, Schagen. Die uh, blonde dame. Nou, ik weet het allemaal niet. Want nu, weet nu, je niet wat ik bedoel? Ga, ik, ik ga, bedoel. Die speelde ook in, uh, in, de, in, in dat stuk met. Uh, uh, de leukste thuis of zo. Zoiets. Ja, nu gaan we raak helemaal van het padje kwijt. Dan weet het helemaal niet meer. Als het over musicals gaat, dan stap ik altijd uit. Net als met sport. Ik weet niet wat het is. Dat is te veel beweging. Martine Bijl. Martine Bijl. Ja, nee. Volgens mij is die met Martine Bijl oh, getrouwd. dat zou allemaal alles kunnen, ja. ja. Ja. wel. Nou, ik ga hem er nog in verdiepen. Want ik wil het voor volgende week wil ik het weten. In het vreet aan je. Ja, uh, nou, als we het toch een beetje over afval hebben, want ja, de, uh, ja heel veel troep wordt achtergelaten door oh. mensen in tuinen. En vaak bij Anderman in de tuin. En afval wordt door heel Nederland uh, ver, verplaatst. Vuilniswagen rijden bijvoorbeeld over de afsluitdijk uit Friesland. om het in Alkmaar bijvoorbeeld te laten verbranden. En er komt ook afval vanuit buitenland hier naartoe. om het hier te laten verbranden, omdat het een goedkoper is. Dus er is een handel in afval. En ja, dat is natuurlijk uh, eigenlijk een beetje onlogisch. Want om dat afval te verplaatsen, kost ook weer heel veel nou ja, uitstoot. Ja. En nou, daar moet wel iets aan gedaan worden. Dus er moet eigenlijk een beetje prijsafspraken moeten komen. bij uh, afvalcentrales. Nou, ik heb wel het idee dat het gewone huisafval minder wordt. doordat het plastic nu uh, ingezameld wordt. Want, uh, maar ik, ik had ja. al. Uh, ik had van de week had ik een vergadering en uh, daar zat uh, Ruud Willigers bij. En die is natuurlijk hoofd van, uh, nou niet hoofd, maar hij uh, heeft er veel mee van doen met de afvalinzameling. En uh, ja, hij zei ook van ja, het is bijna ja te slepen die bak. Ik zeg van nou, we moeten gewoon iedere twee weken in plaats van gewoon afval het plastic doen. En dan gewoon dan één keer in de maand het andere afval. Wat een goed idee. Ja hè? Ja. On the run. Ik zou het hebben naast die plaat van Lenny Kravitz moeten draaien. Of het nog iets met elkaar te maken heeft. Want die had ook zo'n plaat. Always on the run. En dit was Admiral Freebie. Hij heeft uh, grappige plaatjes en vaak ook een beetje politiek getint. Maar kan het in deze plaat kan ik het nog niet echt uh, traceren. Nee, okay. kan ik niet echt ontdekken. Goed, Jolande die pakt even een een zakje met broodjes uit? Ja, ik moet het nog laten ontdooien. Wat, is, wat heb je vandaag zo op het brood gedaan? Ik heb rookvleesworst. Rookvlees. Dat lijkt eigenlijk op rookvlees, maar dan nog net even wat uh, steviger. En nou, wat hebben ze wat steviger? Lekker. Ja, het is half, en half al even wat nieuws uit de regio. Het grootste nieuws is natuurlijk dat uh, ZFM een receptie had afgelopen dinsdagavond. Want de omroep bestaat 20 jaar. Een heel leuk stuk in de krant, de Zandvoortse krant, over wat er allemaal gebeurde. Onder andere dat Ruud Jansen daar aan het spelen was. En die speelde muziek van de jaren 60 en 70. En hij heeft de voetjes van de vloer gekregen. En werd een gouden microfoon aangereikt aan de Rob Harms. En zo ging het een tijdje door. Ik had wel leuk gevonden, als ze bijvoorbeeld ook wat namen werden genoemd. Bijvoorbeeld uh, mensen die rondliepen was Eddy Keur. Eddy de Wit die bijvoorbeeld mee uh, ook een programma heeft gemaakt hier. Ook Rein van Lunter die heel veel voor de omroep heeft gedaan. Nee, uh, liep er rond. Elko van Berkum er rond. Bjorn Schuit er rond. Gij Staafel hadden ze uitgenodigd. Maar ja, die heeft maar een maand bij de van uh, omroep gewerkt. Een maand maar? Een maand, heel en we, kort. En ze zitten er nog steeds over te hebben. Dat ik denk, van nou dat is jaren geweest. Nee, het is echt maar een maand volgens Rob. Hij zegt van ja, nee. Uh, Martijn Kolkman was uitgenodigd, die nu bij vijfduizendachttig zat, oh, maar okay. die was die was in gekomen. Uh, Toral de Geus had ik eigenlijk wel verwacht, die bij uh, niet vijfduizend, bij werk bij Rijden 10 Gold had ik wel verwacht en Wouter van der Goes, die was wel even daar met zijn vriendin. Kijk, dat is was wel leuk. heel leuk. Het is wel weer grappig om wat ja, je zou nu eigenlijk wat namen in die krant eh, terug moeten vinden van mensen die misschien over vijf jaar het helemaal gemaakt hebben. In plaats van eindloos lopen door de bakkelei dat Ruud Janssen al leuk heeft gespeeld, is het veel leuker om namen in die krant te zetten. Ja. Wie weet zijn deze namen over vijf jaar wel grote dishhoekjes in Hilversum. En ook kunnen we vertellen dat dit gewoon de eerste beachpartie was van dit nieuwe jaar, het seizoen. Dat is ook. Maar goed, er komt er komt een nieuw uh, feestje aan, want 20 jaar is leuk, maar 25 jaar is het ook echt officieel, hè? Ja, dat wordt helemaal spetterend natuurlijk. Ga ik dus, uh, dat ik nog ik redden? Kijk, ik ben nu 44, nou... nou net dan. Net aan, hè? Net aan. Dan ga ik redden. Ja, of misschien zijn wij dan de, de grote namen die dan de, de grote af, afwezig zijn, want we moeten werken bij een ander ja. heel groot raam. Oh, ja. je hebt zo... toch van die mooie dromen, is dat? Ja, nou, nou, ik blijf blijven dromen. Ik vond het dan leuk, een leuk en gezellig avondje om al die oude bekenden weer eens even te spreken en even je ja, anekdotes uit te wisselen, gewoon... Dus ja, uh, ja wel geinig. Noem maar eens een leuke anekdote die je uitgewisseld hebt. Oh, jee, zeg. Dat ja, waren tijden. Ja, wel. Edwin Keur en die andere man die hadden altijd s'avonds, vrijdagavond altijd een uh, radioprogramma tussen tien en twaalf. En ik zat altijd met uh, Jaap Koper, zat ik tussen twaalf en twee. S'nachts. Ja, het is al vrij We hadden nightflight. We hadden altijd van die van die vrij heftige muziek. Draaiden we altijd. Dat ah. moest nachts. Dat mocht je in overdag natuurlijk. Dit hoor ik voor het eerst hoor. Dat is en, leuk. En ja. Edwin, uh, Edwin de Wit, die, uh, hij zeg, maar die had ik even een grapje uitgehaald. Die zegt, weet je wat? Ik wil dus weten hoeveel luisteraars ik heb. Dus die heeft een apparaat tussen zijn microfoons en de zender geplaatst, waardoor alles wat hij zei achterstevoren op de zender kwam. Oh, wat dus gaaf. de hele tijd als ze praten, waren ze Ja, yeah, dat hoor je op de zender. En toen kwamen ze erachter dat we toch heel veel luisteraars hadden. Alleen een moeder belde. Klopt het? Ik hoor, ik versta jullie niet. Heel veel luisteraars. Heel veel luisteraars. Ja, ja, ja. Nee, goed. Nou ja, we gaan er, we gaan er naartoe. Hè? Ik heb begrepen dat we binnenkort een keer echt gaan tellen hoeveel luisteraars we hebben. Ja, we moeten gewoon weer even zo'n team. minuten. Maar gezet uh, spreek ons even aan als je luisteraar bent. Want dat vinden wij gewoon heel erg leuk. Dat we niet het idee hebben dat we tegen een muur aan praten. Nee, want nee. Je krijgt regelmatig reacties van mensen als ja. je aan het ja. boodschappen doen bent, toch? Zeker weten. Ik uh, zeker ook van collega's die zeggen, vertel eens dat er wat is. Nou, er ja. is weer een nieuwe, een nieuwe expositie in, uh, in Zandvoort, in het museum. En die is van, 4, van 12 februari. Nou, ik ben gelijk helemaal van streek. Ik heb ja. over mijn collega's denk ik, oh god, ze luisteren misschien. Vanaf van 12 februari tot en met 4 april is er een tentoonstelling met een selectie uit de collectie van Bakels. Want uh, de firma Bakels heeft uh, gedurende 140 jaar Zandvoort in al zijn facetten vastgelegd. Op de gevoelige plaat. En uh, tevens is er op 26 februari ook weer een genootschapsavond in de krocht van uh, Genootschap Oud-Zandwoord. van Geno Die mooie ja, woorden de zijn. Het op die avond. Het is dus echt oh, zo lekker. Heerlijk zeg. Goed, straks, om half tien nog veel meer weetjes. Ik zal even wat berichten opzoeken die echt. Uh, dat je denkt. Van, nou, misschien kan ik er weer eens op uittrekken. Oh, ja. Vijf minuten over half negen. Ah. Valt er sneeuw. Nou, met dit soort muziek krijg je het wel een beetje. Dat is een modsnieuwe. Een modsnieuwe. Het is een matsnieuw. Het is één minuut krabben voor de auto, dus dat valt allemaal wel mee. Oh, wat heerlijk. Prettige kerstdagen, Gelukkig uh, Wat is dit? Ja, wat is dit, zeg? en Vision One. Is er een kont? Duidelijk. Dit is de toekomst. Ik ben er al vast voor aan. De muziek wordt alleen nog gemaakt door computers. Want de artiesten die doen het niet meer. Dan krijgen geen rode rotsen meer voor natuurlijk. En als de computer uh, zelf lerend is, wordt het alleen maar spannender. Die ja, ze ja, zijn bezig met een database voor computers. En computers kunnen natuurlijk binnenkort alles. Alleen ze moeten het ook leren. En omdat we elke keer te programmeren is het best veel werk. Dus zijn ze bezig aan een soort Google. Een Google, hoe uh, noem je dat nou? Een robot Google. En dus zegt een robot die moet iets uitvoeren. Die baas zegt van nou, uh, ga de hond ervan uitladen. Dan zegt uh, de robot, ik van hond uitlaten, hoe werkt dat ook weer? Nou, dan gaat hij even googelen En dan krijgt hij informatie van hoe je met de hond okay. rondlopen. moet lopen. Daar zijn ze serieus mee bezig. En ook allerlei muziekstijlen erin gooien. van uh, We gooien alles van Bach, Beethoven, Schubert en zo ja. erin. En dan komt er uh, dit soort muziek uit. En dan van gaan ze mixen. En ja. dan uh, krijg je een van de apart muziekje. Het is, in ieder geval, dit is uh, een beentje uit Zweden, geloof ik dat ze kwamen. Rooksop en uh, Happy To Be Here is een van de laatste hitsingles. Dit was gewoon een leuk stuk op die CD. Die heette um, uh, Vision One. Dus even dat je het weet. Het is de uh, in 20 minuten voor 9 vanuit het wat grijsachtig zandvoort. Maar wees gerust, de zon kan elk moment doorbreken en dan verdwijnt die ellendige sneeuw weer. Want we zijn er goed klaar mee, zeg. Ja, zeker weten. Eh. Nou, drie keer achter elkaar zegt dat je je uh, padje moet vegen. Ja, Zelfs is er vanochtend ook alweer gaan. Ik vind het ook een beetje sneeuw, want we hebben natuurlijk, uh, volgens mij gaat het carnaval dit weekend ook van start, hè? Ja. Maar wat ik ook zo raar vind, uh, dan hebben we overal hebben we de voorjaarsvakantie. En die is gewoon in heel Nederland hetzelfde. Maar ja? die begint dus een week later. Oh. Dan vraag ik me af. Als het toch overal hetzelfde is. Waarom doe je het dan niet gewoon in die week van carnaval? Askruis en al die zooi? Ja, dan kan je later een, een beetje niet. uit te slapen. Dat ja. lijkt me handiger. Ja, nou, soms is het misschien niet goed over nagedacht. Ik lees vandaag heel stuk in, in, het ziekenhuis, oh, in, het ziekenhuis. in een krant over het ziekenhuis. Ziekenhuis Atrium in, in, in Heerlen is dat. Die uh, stond eerst uh, vrij hoog op de lijst van nou, het beste ziekenhuis van Nederland, weet je al. In het AD komen heel vaak van die lijstjes voor. En nu schijnt dat operatiekamers te smerig zijn verwoorden. Ze weten er altijd lekker uit aan te dikken gewoon. Ja. Ja. Het komt onder andere dat ze klapdeuren daar hebben en die verspreiden en weer bacteriën. Mondkapjes worden niet regelmatig verwisseld. Die gaan gewoon van de ene operatie naar en de andere operatie. En ook uh, ze lopen daarop leren suweren schoenen. Ja, die artsen die verdienen <coughs> daar patiëntjes natuurlijk. Zweren schoenen kunnen daar. Ja, Ze komen daar uit Italië op. uit Milaan. Ja, die zijn ja. net terug van vakantie. Die worden meteen al ingesteld. Nou, ook meteen wel even de, de OK in om te opereren. Maar dan moet je dus even natuurlijk die, die, die, die, die klomp aantrekken. Hoe noem je die klomp ook alweer? Die, uh, ja klok's of zo ja kloks, ja, ja Vreselijk, ja en die kunnen ze ook veel beter uh, ja, die desinfecteren. Gewoon, ja die kan je gewoon in de afwasmachine stoppen en die, 100 graden en die zware schoenen zien er wel leuk uit als ziek als je daar meneer al op je, op je tafel zo je denkt nou gaan kijk je nou even oh dat is een ja, goed, maar goed kun, betaalde kracht hier dat doen ze toch wel van die plastic dingen overheen die je in zwemmen ook altijd krijgt ja blijkbaar niet ja, ze ja, het ja dat op. vind ik inderdaad. Nou gaat het te ver. Ja, ontzettend druk hebben ze daar. Dus ze rennen van de ene, naar, nou, elkaar naar de andere. En nou, dat gaat allemaal niet goed. Dus er zijn nu wat operatiekamers gesloten. En er komen waarschijnlijk wel van die eh, mobiele operatiekamers bij. En sommige operaties zijn zelfs wel verplaatst naar andere ziekenhuizen. Ja, nou, jij vertelt het wel heel oh. enthousiast, hè? Maar no. besef je wel dat je ziekteverzekering waarschijnlijk weer omhoog knalt? Ja. Want dat is wel weer zo, hè? Ik bedoel, wij moeten met z'n allen moeten wij die operatiekamers gaan betalen, hè? Want dat gaan. Ja, ik ben ja. er helemaal naar van. ja goed We gaan gewoon naar een, naar een heel gezond klimaat. Waar je eigenlijk alleen maar voorgeschreven krijgt wat je mag eten en wat je niet mag eten. Ja, dat, we, dat gewoon iedereen gezond is. Ja. Ja, dat zou wel heel fijn daar, zijn. Daar gaan we naartoe natuurlijk. En als we het toch over ziekenhuizen hebben. In de, in, het is de zoveelste keer gebeurd dat het gebeurde in Harderwijk. Uh, dat, alweer? Ja, in Harderwijk. Weet je waar, waar die... Uh, ja, neem ik zeg alweer. Dolfijn, ja. <laughs> voor de zoveelste keer. Marokkaanse patiënt werd daar binnengereden gereden. Zwaar gewond. En uiteindelijk overleed hij daar. wat waarschijnlijk een, een drugsbode was het. En een drugsafrekening was het. En uh, de familie wilde bij het lichaam. Maar toen kwamen ze erachter van. Hé, hey, dit is een afrekening in het drugscircuit. Dus werd het lichaam overgedragen aan de politie. Oeh. En toen werd de familie een beetje boos. Dat ja, moet en... binnen een dag uh, moet die onder de grond, hè? Ja, is dat zo? Ja, dus bij een moslim. En dat soort, ja, in die landen, ja, anders gaat het ruiken. Nou, schat, nou goed, dit lichaam nee, echt, werd meegenomen. Ja, dat nee, kan best. Ik ja. heb me daar helemaal niet verdiept natuurlijk ja. als medemens. Ja. Hè? Blijf, bij een Nederlander, schap. Ja, wij goed, gaan gewoon de koelkast in. Ja, maar goed, dit, dit lichaam werd meegenomen door de politie. En de familie was echt des duivels. En uit allerlei uh, bedreigingen. En uh, mensen van het ziekenhuis durven niet eens aangifte te doen. Dus dit wordt ook weer meegenomen. Ze dus we komen weer in een lekker positief daglicht, die Marokkaanse medemens. Ja, het is altijd hetzelfde. Alles ik hetzelfde. vind het zo zonde, nee hoor. Het is gewoon... Um, um, um, 1%, 1 die het dus gewoon verpest voor al die anderen. Maar wat je inderdaad ook hoort: van dat de ambulances uitrijden en dan van als die dood gaat, dan ben jij dood, weet je wel. Dat, dat soort dingen. En ja. dat zijn juist die excessen. Dat oh, zou ik ook hebben hoor. Die halen. Ja, als, oh, ik ben je, zo betrokken dan? Dan zijn ze met je kind, ze zijn het aan het redden. En dan ga je hun bedreigen, waardoor ze misschien juist je kind verliezen. Want zo is het natuurlijk, want dan raak je onder stress en dan werk je niet goed. Ja, ze hebben natuurlijk zo'n goed beeld van Nederland. In Nederland ga je niet dood. In Nederland wordt alles geregeld. In Nederland ga je niet dood. Dus als jij mijn kind dood had gaan, nou, dan ben je verantwoordelijk. Want iemand moet verantwoordelijk zijn. En ik ben het niet. <lacht> Laten we dat even duidelijk zijn. Hè? Nou, zo de zole Ik heb gewoon recht op die hulp. En als ik die niet krijg, dan ga ik hem afdwingen. Dan maak ik hem af. Nou, Even een lekker boos plaatje erachteraan draaien. Misschien de fixer. Peul De Fixer toch wel weer, hè? Eddie, verder van... Van uh, hele wilde ik zeggen, maar nee. Van Pearl Jam. Toch een leuk plaatje weer op de cd van uh, Pearl Jam. Het is uh, tien minuten voor negen. De Fixer. Het is... Uh, ja, toebak op de radio. En uh, we hebben nog meer berichtgeving, hè? Ja, nou, grijzelijk. Er is uh, een vrouw geweest... en die heeft dus uh, 9-1-1 gedraaid... in de Duitse Swickau. Ja. Met de woorden, hij, is, hij heeft me aangevallen en de woning zit vol met bloed. Nou, ze kwamen met zeven ouders, ze kwamen ze aanscheuren. En het bleek dat dus gewoon dat die kat helemaal uh, door de lint was gegaan die ze had. En uh, Felix eten die ook nog. Dat Zeer toepasselijk weer, hè, het kat ervoor. En die heeft zijn vrouwtje dus in haar gezicht en in de benen gebeten en gekrapt. En zij moest echt in het ziekenhuis worden behandeld. En de kat van 2,5 jaar veranderde in het bijzijn van de agenten weer in een lief huisdier. <laughs> dat vind ik normaal. Allemaal... Oké, okay. en die vrouw is dus helemaal... Uh, toegedragen door die kat. Die kat dat, was het helemaal zat. Dat klinkt wel uh, een beetje als een uh, duivelsfilm of, ja, of zo. Ja, Harold Robbins of zo. Dat soort verhalen. Of, uh, heet dat zo? Die, uh, nee, Stephen King. Stephen King, oh ja. Dat ja. Is het ook. ja. Oh. Nou, wij, wij met alle hier in het radioprogramma bespreken natuurlijk ook correcte Nederlandse taal. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Die echt, als ik af en toe terug luister, denk ik, mijn god, dat komt er nou met je beker uit je joh. Maar goed, wij, wij uh, in Nederland hebben overal ook protocollen voor. Wij moeten alles beschermen. We zijn pas geloof ik van zij naar hun gegaan. Ja, dat ja. mag niet meer. Hè? Dat, dat, hun mocht niet. Maar, maar hun is nu toch weer persoonsvriendelijker. Omdat hun verwijst naar personen. En als we het over hun hebben. Dan weet je meteen. Oh, het gaat over, gaat over personen. Ja, maar dus wat, is hun het, mag het nou mag nu hun wel? of hen? Maar hun is volgens mij bezittelijk. Het is hun huis. Ja. En het, maar je geeft het aan hen. Maar het is, geval... is geen kip. Maar aan hen. ...is dan uh, dat het meewerkert of zo. Nou, ja, ja als je, of het, het, het, je kan het echt heel ver induiken. Maar goed, dat, dat, dat, dat passen we aan. Maar we maken ons toch wel een beetje druk om met de Nederlandse taal. Dus laten we het maar vastleggen in de Nederlandse grondwet. Echt? Ja. We spreken Nederlands. Het kabinet laat de Nederlandse taal officieel vastleggen in de grondwet. Dat moet voorkomen dat onze taal... ...door de internationalisering en multiculturele bevolkingssamenstelling... ...in de verdrukking komt. Het is een mooie zin dit. Kijk, nou je hebt hem wel mooi voorgelezen. En dat gaat werken natuurlijk. Ja, en er gaat ja, dus ook het begin van werken. de dwangbevelen veranderen. Van wij, koningin Beatrix, koningin der Nederlanden... Ja. ...verzoeken u dat wij en hun het, allemaal, het ja. geld in ieder geval terug willen hebben. Maar dit wordt weer vastgelegd. En zodra ja. dingen worden vastgelegd... ...dan werkt het meestal niet meer. Want als je het wil afdwingen, dan lukt het niet in nee, Nederland. Dat, nee. dat weten we met regeltjes en wetgeving. Dus dit, dit is zo'n stom ding. Dat ik denk van de Nederlandse taal, dat verandert gewoon ja, jaar bij jaar. Er komen woorden bij die, die je vroeger nooit van gehoord had. Ik bedoel, Google is zo'n woord. Ja, dat komt erbij en er komen meer woorden bij. En het verandert. Dat, dat, ja, het is een spreektaal. Gebruik het ook. Ja, dat is ook waar. Dus het is alleen probleem dat, dat, dat alleen Friese taal dat verdwijnt. Dat heb ik altijd gehad met Fries. Nee, want weet je wat ik ook zo grappig vind? Van, uh, we hebben nu ook, uh, waarschijnlijk komt het uh, binnenkort ook wel in het woordenboek... ...de balken in de norm. Ja, ben... ja maar straks uh, over twintig jaar is hij al lang uh, geen uh, premier meer. En uh, uh, wordt het dan aangepast? Wordt het dan de bosnorm of zo? Weet je, ik noem maar maar wat. Sommige dingen blijven wel, ja. Ja, dat is toch uh, eigenlijk heel raar. En wij hadden dus uh, een dame die bij ons zou gaan werken... En uh, die, dat ging niet door. Maar noemen we het nog steeds een vacature... met die naam van die dame erachter. Dat staat, ik bedoel, stel je dat dame mevrouw Toebak zou komen werken... Ja? en dan zeggen we ook... ja, de vacature Toebak hebben we het nog steeds over. Terwijl daarvoor zat dus iemand jaren... mevrouw Bruines. En, die, en de, we hebben ja. nooit gezegd... de vacature Bruines, nee. Maar je had natuurlijk ook de Melkertbanen, had je ook, bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook nog steeds de Melkertbanen. Bestaan die nog? Uh, nee, het is al wel iets anders. Ja, nee, het bestaat niet helemaal, geloof ik, maar... Uh, we hebben er wel een paar in dienst gehad. Ja, het kwartje van kok, was het niet? Uh... Ja, maar dat is dan toch gewoon een eenmalige term natuurlijk. Ja, ja zo veranderde gewoon de Nederlandse taal. Maar goed, ligt nu in de grondwet, vast. het vast. Kunnen er niks maar aan doen. Misschien kunnen er weer kamervragen over worden gesteld. Ik ga even piano spelen, hoop dat je het leuk vindt. You said that you're tired. You said that you're...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 Cinema Club is een beentje. En I can talk. En hij kan ook zingen, dat is duidelijk. Daarachter, nee, daarachter. Als je, maar we draaiden daarvoor. Snapt u het nog? Elda. je moet ook vastleggen in de Nederlandse taal. Dat dit niet kan natuurlijk. En uh, Murdered. Uh, favorite Murder. Over de favoriete moorden en zo. Nou, er zijn een hoop tragische dingen weer gebeurd natuurlijk. Ook, uh, gisteren was het gebeurd. Een man die uh, de keel doorsnijdt van een, van, een, van een dochter. Dat was in uh, Baxium. En, nou, ja, goed. nou, in Brabant of zo, hè? Genoeg. Ja, in Brabant. Heel trieste uh, verhaal dit hoor. Ja, en, dat, en het zoontje was ook gewond hè? Ja. Die uh, lag in het ziekenhuis, maar het was niet dodelijk. De man die had, uh, die was al bekend bij de politie met drugs, handel en zo. En die vrouw die was het uit gegaan een dag eerder. En de man is gelijk een beetje doorgedraaid. heeft zijn dochter een keel doorgesneden. En die dochter heeft nog wel een briefje door de brievenbus naar buiten geduwd. Met hulp daarop. Help, omdat ze niet een kon schreeuwen. Omdat de keel. De keel, ja. Oh, wat gaat het gaat verdwijnen.